9 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Twee kinderen van 7 en 8 jaar... zijn door hun moeder vanuit Maastricht ontvoerd naar Syrië. Volgens het Openbaar Ministerie is dit de eerste keer... dat kinderen zijn ontvoerd naar het IS-kalifaat. De moeder, een moslima van 32 uit Tsjetsjenië... zou eind oktober met twee van haar vier kinderen naar Syrië zijn vertrokken. De politie sloeg direct groot alarm... en er kwam een internationaal aanhoudingsbevel... maar de vrouw wist Syrië te bereiken. De vader van de kinderen heeft tegen de Limburger gezegd dat zijn ex-vriendin de kinderen zonder zijn toestemming heeft meegenomen. De kleinkinderen van vrouwen die tijdens hun zwangerschap DES hebben geslikt... hebben ook recht op een schadevergoeding. Dat zegt het DES-centrum. DES was bedoeld om miskramen te voorkomen... maar duizenden kinderen kwamen met afwijkingen ter wereld. De meisjes van deze generatie worden DES-dochters genoemd. En hun kinderen, de DES-kleinkinderen, werden vaak te vroeg geboren. Als ze daardoor gehandicapt zijn... maken ook zij aanspraak op een bijdrage uit het DES-fonds. De schadevergoeding bedraagt naar schatting gemiddeld 100.000 euro... Ja. De orkaan die op de eilandengroep Vanuatu een spoor van verwoesting achterliet, trekt vandaag over Nieuw-Zeeland. Tot nu toe lijken de gevolgen beperkt. Het oosten van het Noordereiland heeft het meest last van de orkaan Pam. Huizen zijn ontruimd, wegen zijn overstroomd en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Nederland trekt een half miljoen euro uit voor hulp aan de getroffen inwoners van Vanuatu. De president van de eilandengroep zegt dat de orkaan jaren van ontwikkeling heeft teniet gedaan. Het weer, vandaag flinke periode met zon, maar ook wat hoge wolkenvelden, blijft droog en het wordt 11 of 12 graden langs de kust en 14 in het oosten. Morgen ook geregeld zon, bij weinig wind, dan wordt het 10 graden op de wadden en 17 in het zuidoosten. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. Files nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij knooppunt Hoevelaken 3 kilometer. A4 Hoogvliet richting Vlaardingen bij knooppunt Ketelplein 4 kilometer. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude 4 kilometer. En richting Den Haag bij Hoogmade 4 kilometer na een ongeluk. De rijstroken daar zijn wel weer vrij. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Battoverdorp 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen IJmuiden en knooppunt De Nieuwe Meer 5 kilometer. A28 van Amersfoort naar Utrecht bij Den Dolder, 4 kilometer. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Voorhout, 3 kilometer na een ongeluk. En verderop bij Wassenaar nog eens 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 CFM in 2015 al 25 jaar live CGFM met, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Ik zie je veel maar het over onze weer, maar relaxed van de horen. En iedere keer als we deze plaat draaien... moeten we meteen weer aan de denken, hè, Albert-Jan? Nou, het wordt tijd dat hij weer uh, terugkomt. Dat hij weer terugkomt, ja. Hij had nog zeven dagen te gaan. Hij vond het heel vervelend dat hij nog niet naar huis mocht. Nee, nee, dat nee. schreef je in ieder geval op zijn uh, Facebook-site. Ik geloof er helemaal niks van. Ik ook niet. Nee, hè? Nee. Niet. Om een of andere reden. Nee. Het uh, tweede uur van uh, Zalford op zaterdag... met daarin de volgende onderwerpen. Nou, uiteraard, luisteraars, rond de klok zo van half vier... zoals u van ons gewend bent, de uitgebreide evenementenagenda. Dus uh, houdt u pen en papier bij de hand, want dan zijn we de Genoeg evenementen dit weekend en de komende week en komend weekend... die uw aandacht verdienen. Dan kunt u gelijk even meeschrijven. Dat allemaal rond de klok van half vier. Uiteraard hebben we tussen de muziek door nog Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, heb jij nog nieuws? Nou, weet je, uh, ik, ik las vandaag iets en dat heb ik nooit geweten. Ik vraag me eigenlijk af of jullie dat weten van Zandvoort. Wisten jullie dat wij een officieel verzamelpunt hebben in Zandvoort? Waarvan? Compleet met bord voor mensen... Op het strand? Nee? Nou, ik denk, jullie weten het ook niet. Nou, ik was vandaag bent. toevallig een, een, uh, een berichtje van Anouk Pape en die schreef dat dus. Die had gezien dat er aan een van de lantaarnpalen in Zandvoort... een bordje hangt. Met mensen erop en er staat dus verzamelpunt. En dat hangt in de Haltestraat. Hebben jullie dat ooit gezien? Nee. Nee, ik ook niet. Ik, eh, vandaag voor het eerst heb ik het gezien. Het hangt eh, bij eh, IC Paris, waar vroeger Poervo was. Uh, we gaan een foto even maken. Ja. Een verzamelpunt, oké. Okay. Verzamelpunt ja. van mensen. Kan je mensen verzamelen op dat punt? Lijkt me wel leuk. Ik heb, nog no ik heb postzegels verzameld, maar ik heb nog nooit mensen verzameld. Nee in de haltestatus doen. We krijgen het in uh, dit uur te horen wat het allemaal inhoudt. Dat verzamelpunt. Ik ben heel benieuwd, Dolly. Ja, Ik kreeg toch een mooie reggae-foto net van mezelf. Vandaar dat ik deze even ga is Bob Marley en Three Little Birds. Ook voor alle Ajax-fans.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 van de favoriete plaatjes van Collega Vos. Je in de, de, de Silver dat was Wolk. Ja, we hebben het uh, al een beetje in het dorp opgevangen, Dolly... maar uh, Café Koper gaat niet weg. Nee, maar het komt wel in andere uh, handen. handen. Ik, ik vind het zo'n raar idee, hè? Nee, nee, nee, nee. Als nou maar ja, gewoon, het gewoon... Als maar gewoon Café Koper blijft, het dan blijft, dan vinden we het goed. Het blijft toch? Café Koper, maar toch, het zal wel even wennen worden. Maar ja, waarschijnlijk ook niet, hoor. misschien merken we er helemaal niks. Nee, maar inderdaad, binnenkort dan... Uh, Gaat het vertrouwde cafékoper het, aan het kerkplein in andere handen over? En Fred Paap en Maaike Koper die gaan lekker van hun vrije tijd genieten na 40 en 30 jaar. En Fred Paap ja, die nam vroeger het bedrijf over in de jaren 70. En Maaike Koper die volgde ongeveer 10 jaar later. En dankzij het tweetal is dat café uitgegroeid tot, van een dorpscafé tot een landelijk begrip, mogen we wel zeggen. Het Huiskamercafé is een vaste ontmoetingsplaats... voor vele dorpsgenoten en toeristen van heinde en verre. Met een notering in de lijst van de beste 100 cafés van Nederland... heeft het tweetal samen het personeel. Met het personeel iets heel moois neergezet de afgelopen jaren. Nou, en dat is ook wel zo, hoor. Cultureel erfgoed, zo meldde eens het verkiezingsrapport van de vakjury... die het café roemde vanwege de sfeer, de kwaliteit... en de goed opgeleide medewerkers. En een kopertje, zoals we het allemaal uh, eigenlijk uh, als, als uh, hoe noem je zo'n woordje ook alweer? Troetelwoordje, hè? Zo noemen we dat, hè? Kopertje. Wordt begin april voortgezet door de nieuwe Zandvoortse eigenaren. En dat worden Jeff Groot en Erika de Beus. En uh, zij hebben beloofd de naam, de formule en de medewerkers in ere te houden en het zo te laten. En uh, alleen Abfijma, ja, daar gaan we afscheid van nemen. Want die gaat lekker van zijn pensioen genieten. En Steven Groot, en dat is ook een echte horeca-vakman. En een broer van Jeff. Die komt het team versterken. Dus waarschijnlijk gaan we misschien nog niet eens zoveel merken. dat het ineens in andere handen is. Nou, CFM wensen allemaal natuurlijk heel veel succes. Ontzettend veel succes. En heel veel uh, kopertjes, zullen we wel zeggen. Ja, dat is een leuk café, hoor. En op een mooi punt, hè. Absoluut. Ja. Altijd zon op het terras. Nou, waar vind je dat? Nou, bij cafékoper. Hier is uh, de muziek uit de jaren 7 van The Clash en Rakka Kespa. How the king told the boogeyman, you have to let that rock out The oil down the desert way, has been shaken to the time. Met deze van de klas, joh, de rock, de Kesba. En hier is Jet Rebel on top of the world. Don't care for space, I don't need room. Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de Historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender Soms, Dolly, er wordt een systeem in één keer uh, vernield uh, in de studio. En dan uh, ja, zet je een heel andere plaat op... en dan komt in één keer de playlist van uh, collega Vos uh, tevoorschijn. Wat maar het ik was heb wel, genoten. Het was wel, een, het was wel een lekkere muziek hoor, Albert jan Ja, toch? Uh, Dolly, waar wil jij het over hebben? Nou, over de part je, van net eigenlijk. Wil je het nergens Heerlijk. over hebben? <laughs> nee, aan het, aan het eind van de maand, jongen. Daar kom ik zo aan me trekken, oh, oh, oh, de rode loper gaat hieruit... Mijn grote idool gaat eindelijk geëerd worden, André Hazes. Want uh, op maandag 30 maart dan gaat Circus Theater Zandvoort... Uh, die is een van de ruim 130 bioscopen die hun uh, rode loper dus gaan uitrollen... voor de grootste landelijke première ooit. Het is toch leuk dat we daar aan meedoen hè, als Zandvoort? Zeker. Een record aantal bioscopen biedt het publiek de kans om gelijktijdig... met de feestelijke première van Bloed, Zweet en Tranen... in het Tuschinski Theater in Amsterdam de film te zien. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Ik denk dat Pierikki daar wel tussen zit. Voor de officiële release op 2 april... Mijn brilletje erbij... viert elk theater met hun rode lopen première een hazesfeestje in de film van Diederik Kopal, de van de Marathon... over Nederlands grootste volkszanger worden de hoofdrollen vertolkt door... nou ja, het kan ook eigenlijk niet anders natuurlijk... Martijn Fischer, Hardewien Minis, Vetja van Huwet, Mathieu Hintze, Raymond Thierry, Thierry en uh, Marcel Hensema. En uh, wil je ook nog wat over het verhaal weten? Ja, doe maar, ja doe maar ja, even. Nou ja, bloed, zweet, en tranen... dat vertelt het verhaal over het bewogen leven van André Hazes dus... En, en uh, in de emotionele, aangrijpende en humoristische film... worden drie belangrijke fases uit zijn leven belicht. Het gaat uh, eerst over zijn uh, rauwe jeugd... en de ontdekking op zijn achtste jaar door Sonny Kraaikamp op de Albert Kuikmarkt. in de jaren zestig. En dan is er ook nog een deel dat gaat over zijn vriendschap met producer Tim Griek. En met zijn doorbraak dan in de jaren tachtig die toen kwam... En dan het derde deel, dat zijn de moeizame laatste maanden in 2004. Dus mensen, 30 maart is het zover. En ik geloof, ik geloof dat uh, mensen die niet zo lang willen wachten... om uh, met hazers een avond gezelligheid te hebben... straks nog eventjes wat te horen krijgen van collega Albert-Jan daarover. Oké, okay, en de afloop van de avond natuurlijk, biertje. Ja, natuurlijk! Ja, dat hey. hoort erbij, hè? Zodat ik de evenementagenda bij CIVM maar eerst even van de leukste platen van dit moment. Hier is hij nog, een keer de single van Omi en cheerleader. van Omi Jordan, de cheerleader. En daarmee zijn we toegekomen aan de evenementagenda. Welke evenement hebben we de komende dagen in Zandvoort, Albert Jan? Weer een hele stapel, zie ik. Ja, ik zou zeggen, ga even rustig zitten. Laat de hond even uit. Ga ik doen, ga ik doen. Allereerst luisteraars, een tweetal tentoonstellingen... hebben we het over het Zandvoortsmuseum aan de Zwaluwestraat... nummertje 1 in Zandvoort. Allereerst de tentoonstelling Toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Nanine van Smorenburg heeft voor haar opleiding cultureel erfgoed stage gelopen in het Zandvoortsmuseum. Als eindopdracht heeft zij een kleine ruimte in het Zandvoortsmuseum in mogen richten. Deze tentoonstelling gaat in op het toerisme in Zandvoort aan Zee door de jaren heen. En die tentoonstelling is tot en met 26 juni te bekijken. De entree is 2,25 euro en, tot, en met, tot 18 jaar is die gratis. Een andere ook uh, mooie tentoonstelling in het museum... dan hebben we het over abstractie in Nederland anno 2015.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 Dan vanavond is het uh, zaterdag 14 maart. Dan organiseert de Babbelwagen weer een gezellige avond in Hotel Faber te Zandvoort. Zandvoorts digitale presentatie, 190 jaar reddingswezen. Commentaar Marcel Meijer. Alleen toegankelijk met entreebewijs aan 5 euro per persoon. Dit is inclusief twee consumpties geldig op de avond van de voorstelling. Kaarten zijn uiteraard bij Marcel verkrijgbaar. Of via info-babelwagen.nl info babbelwagens. Uh, babbelwagen.nl En uh, Dolly zei het al, André Hazes, uh, de film, komt uh, naar Zandvoort met de Rode Loper, maar dat is vanavond al een André Hazes avond. Dan hebben we het over café Lowell Hardy aan Houtenstraat 46 en dat begint allemaal om 9 uur. Voor alle André Hazes liefhebbers een must om naartoe te gaan. De hele avond vanaf 9 uur Hazes songs in beeld en geluid. Met een speciaal optreden van André Hazes, lookalike Martin Stoffer, lookalike André Hazes. Gezellig meezingen en oefenen, want twee weken later gaan we natuurlijk met z'n allen naar de Zinkt Hazes, namelijk in het eh, Ziggo Dome. En op deze avond zijn hier daarvoor, eh, voor deze speciale Ziggo Dome avond eh, en memorie aan André Hazes zijn VIP-kaarten te winnen. Dus alle reden om vanavond gezellig naar Café Lauwel en Hardy te gaan. Vanaf 9 uur is het dus André Hazes-avond. Gaan we naar de zondag. Dan uh, gaan we naar de zondagmiddagborrel met Pumpin Pianos. En dan hebben we het over Club Notiek 23 Te Zandvoort op het strand. Pumpin Pianos is een pianoshow met veel interactie en veel goede muziek om op te dansen. Twee zanger, pianisten en een drummer zetten de tent op zijn kop. Wie bepaalt welk nummer de band speelt. Dat is niet aan de muzikanten, het is aan de gasten. Zet je verzoekje op een speciale kaart en uh, leg die dan op een van de twee vleugels. En wacht wat er gebeurt. Dus zondagmiddag, morgen de Pumpin Piano's vanaf drie uur. notiek nummertje 23. En dat duurt, van, dat duurt allemaal tot zeven uur. En liefhebbers van klassieke muziek... zijn natuurlijk morgen ook weer van harte welkom... in de Protestantse Kerk om drie uur. Want dan is het weer tijd voor Classic Concerts... Trumpets of the Lords. Dat allemaal eh, op de zondagmiddag. Het koorconcert van Trumpets of the Lords... onder leiding van Rob van Dijk. Vanaf drie uur entree per persoon 5 euro. Meer informatie over dit concert... en over alle andere concerten... van Classic Concerts kunt u vinden op de website www.classicconcerts.nl En uh, dan gaan we naar 18 maart, vergeet het niet luisteraars, dan gaan we natuurlijk met z'n allen stemmen. En uh, laat uw stem niet verloren gaan voor de provinciale staten, dan wel voor het waterschap. Maar het lijkt wel eens af en toe meer op een gewone verkiezingscampagne van de landelijke partijen, Vind je niet En erop? van de lokale partijen, Dat hebben we van vanmorgen ook. gehoord. Dus. Goed, dat is dus 18 maart, stemmen geblazen. En dan woensdagavond lekker naar de film. En wel naar filmclub Simon van Kolm in het Circus Zandvoort. Dat is om half acht s'avonds en het duurt tot tien uur. Meer informatie over de filmclub Simon van Colm uh, en de bioscoopagenda... kunt u uiteraard vinden op www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl. Gaan we naar 21 maart om acht uur en dan hebben we het over theater De Krocht... aan de Grote Krocht 41. Want dan is het de tijd voor de toneeluitvoering van De Wurf... De vroegervereniging De Wurf geeft weer haar jaarlijkse toneeluitvoering... op 21 maart in Theater de Krocht in Zandvoort. Dit jaar spelen ze lawaai bij Dapper Kees, zoals mijn collega dat al het eerste uur meldde. Het gaat over een café dat vroeger op het Schelpenpad stond... en waar meer gebeurde dan alleen een borrel werd geschonken. Als u nieuwsgierig bent geworden naar wat zich daar allemaal afspeelde in het café... dan bent u van harte welkom bij, om bij deze uitvoering aanwezig te zijn. Dat allemaal op 21 maart vanaf 8 uur tot 11 uur. En uh, uiteraard, uh, dat wordt uh, heel de entree is 9 euro deze 21e maart. Nogmaals vanaf 8 uur tot 11 uur een toneeluitvoering van De Wurf. Dan, oh daarnaast bal hè? Ja daarnaast, ik denk wel oh, wat doe je raar. Maar goed dat was bal. Ja nee oké, okay. daarna, daarna gezellig dansen met z'n allen. Gaan we naar 21 maart, dan gaan we weer terug naar de Halterstraat... en dan gaan we weer naar een, uh, Café Laurel en Hardy, want die heeft de week van het café. En uh, dan hebben zij de Shots Nights Ski, Barbecue... en Zandvoortskampioenschap Bierpul schuiven. Moet toch eens een keer met die, met die eigenaar gaan praten, of dat ook iets korter kan. Met uh, Ronnie, ja. Ja, Shot Nights Ski, Barbecue en Zandvoortskampioenschap Bierpul schuiven. Op zaterdag 21 maart staat de Shots Nights Ski, Barbecue op het programma. Café Laurel en Hardy gaat weer barbecueën en zitten de meest uiteenlopende... Yes. In, de uit, in de schijnwerpers. Uh, in samenwerking met uiteraard Vlugel. Waarbij het bekende unieke ritueel met het dopje op de neus. Ken jij dat dopje op de? Ja, de neus? tuurlijk. tuurlijk. Okay. Nou, die moet straks even het werkoverleg. moet je me die even uitleggen. Hij dat, moet allemaal, op. dat allemaal op 21 maart. Om, uh, dat begint allemaal om 7 uur. Dan is er ook. Uh, even kijken, dan moet niet te snel gaan. Golden Oldies Party. Ook op 21 maart. Vanaf 8 uur. Dan hebben we het over het wapen van Zandvoort aan het gasthuisplein nummer, nummer 10. Golden Oldies Party. Bij het Wapen van Zandvoort met live optredens van Mark Meijer. Klappers van hits uit de jaren 70 en 80. dresscode is niet verplicht, maar verras de uitbaters. Dat allemaal op 21 maart vanaf 8 uur in het Wapen van Zandvoort. En uh, Café Koper blijft natuurlijk ook niet achter. Lentefestival bij Café Koper. En dan hebben we het ook over 21 maart. En dat is vanaf 7 uur. Café Koper, kerkplein nummer 6. Levende lente als Hertog Jan, Vriendenkring lid heeft Café Koper een bijzondere band met het speciale bieren van Hertog Jan. Ook dit jaar zal de introductie van een nieuw toch Jan Lentebok... dan weer reden zijn voor een feestje. De nieuwe Lentebok zal tijdens dit festival uitvoerig geproefd worden... en daarbij, horend geserveerd, een selectie van huisgemaakte hapjes. Ook zo'n zin in de lente? Meld je dan aan voor deze gezellige avond. Kosten 17,50 euro per persoon, inclusief glas. toch Jan Lentebok. Café Koper, kerkplein nummer 6, 21 maart, vanaf 7 uur s'avonds. Dan gaat u natuurlijk de volgende dag even weer heerlijk wandelen... op 22 maart vanaf 10 uur. Want dan is het de tijd voor de 10.000 stappen van Zandvoort. De start is anytime de oude halt. En meer informatie over de 10.000 stappen van Zandvoort... kunt u vinden op www.zandvoort-actief.nl www.zandvoort-actief.nl Heerlijk wandelen van 10 uur morgens tot 12 uur. En dan de 10.000 stappen van de Zandvoort. Startpunt anytime de oude halt. En last but not least op het circuitpark Zandvoort... op 22 maart is het ook weer tijd voor racegeweld. Dan hebben we het over de Automax Street Power. Automax Street Power kent een gevarieerd programma waarbij fans van snelheid en tuning op hun wenken bediend worden. Naast de aanwezigheid van verschillende merkenclubs, wordt er ook op de baan fel gestreden tijdens de Tio Tires Time Attack en de Street Legal Drag Race Shootout. Kan u het nog volgen? Meer informatie kunt u vinden op www.circuit-zandvoort.nl. www.circuit-zandvoort.nl. 22 maart, Automax Street Power Festival. Tot zover. Tot zover. Het was weer uh, acht minuten albert Jan. Je hebt, yes. je hebt het weer voor elkaar gekregen. <laughs> Wil je de evenement op je gemak nalezen? Download dan de cfm app Kan je onder evenementen alle evenementen nog een keertje nalezen. 21 maart dus de Coldies Party bij het Wapen. Nou, we komen alvast in de stemming. Ja. Doe samen met deze van T-Sets. De tweede keer dat ik hem vandaag draai. Die doorvertellen, hè? Hier is Sheila Zwits. T-shirts en uh, she likes sweets gevolgd. We weten nog maar, gaan we houden, maar dan een beetje in de disco uh, uitvoeren, zeg maar. Hè? uit de disco tijd, de Silver Sister Sledge. En thinking of you, nou, daar gaat er weekend aankomen. Dolly, dan heb ik het over het weekend van uh, 28 maart. Het weekend van de circuit, run. En uh, ja, volgens mij is dit de laatste dag hè, dat ze kunnen inschrijven daarvoor. Dat klopt helemaal, Rob. Dat heb je heel goed in de gaten gehouden. Want uh, inderdaad, tot uh, morgen kan iedereen nog inschrijven... voor diverse evenementen die door Le Champion worden georganiseerd in dat weekend. 28 en 29 maart. Ik zal eens even oplezen wat er dan allemaal gebeurt op 28. Heeft u even? Ja, er komt heel veel aan nu. Ja, is dat zo? Ja, het is een groot, ja, het is een groot gebeuren. Hoor. Ja, het is wel een heel groot gebeuren. Uh, op 28 maart is er voor wandelaars de 30 van Zandvoort. En uh, mountainbike-liefhebbers kunnen voor het eerst meedoen op die dag aan de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. -Zandvoort, dus heen en terug. En op zondag 29 maart dan, uh, komen, de tour en racefietsen, uh, de, komen de racefietsers in actie. Tijdens de omloop van Zandvoort en voor degene die liever de hardloopschoenen aantrekken is er diezelfde dag de Runners World Run met 14 duizend deelnemers. Zo. Nou, ik zei al tegen je, mijn dochter is jarig die dag. Lea, ik denk niet dat we het hier in Zandvoort gaan vieren. Er uh, <laughs> komt niemand ja, in komt in er komt er nog drie uh, uh, man bij, hè? wou je zeggen. Ja, dus, precies. Dus, ja, ja wordt druk, joh. Nee, maar in ieder geval uh, inschrijven voor alle vier die evenementen is dus mogelijk. Het is niet tot 15 maart, maar tot en met. Dus morgen kan het ook nog, maar dan sluit het definitief. En er wordt maar één uitzondering gemaakt op die uh, Inschrijfregel, want dat is voor kinderen. Kinderen die mee willen doen aan de kids-run en die zich nog niet hebben ingeschreven... die kunnen op de dag zelf via een na-inschrijving een startbewijs krijgen. Maar echt voor de grote lummels, eindig De grote morgen. mensen. Ja. ja. Dus schrijf je snel in als je nu nog mee, nog wil mee doen. wilt doen... met het weekend van de circuitrun. We kijken even naar de wedstrijd van Edo tegen de veteranen 1. Ook wel bekend als Sanford 4. En daar staat hij momenteel 1 tegen 1. Hier is de Golden Earring. Dat Yeah Van de Golden Hearing, joh, dan vind Lady Smiles. Het is uh, vijf minuten voor vier uur geworden. We gaan op naar het nieuws weer, uh, Dolly. Nu al? Ja, dus je hoeft helemaal niks meer te zeggen. Lekker, hè? Och, ik zat alweer helemaal op op te praten. Ja, dat, dat, dat zag ik. Dat ik zag sta ik. maar weer op. Zodat ik uh, na het nieuws van vier uur, dan uh, mag je weer je goddelijke gang gaan. Toen eerst gaan we op naar het nieuws weer van vier uur met uh, deze van uh, Diana Ross. Hier is I'm Coming Out. Graag tot zo.